Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, functie van al uh, voorgedragen als voorzitter van het genootschap Oud Zandvoort. En hij komt erover praten. Ja, nou, hij gaat Gersen zo opvolgen als uh, voorzitter, als de leden het goedkeuren. Dan uh, gaan we praten met Frans van Ede uh, van de BKZ, Beeldende Kunsten naar Zandvoort, over een, uh, een tentoonstelling die heet Ijzersterke Kunst in uh, Haarlem.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 Parsons, don't answer me. We hopen wel wat antwoorden te krijgen van. Uh, er zit er in Ingrid, inderdaad een hint mutt. naar uh, Ingrid. Ja, ja we <laughs> willen wel wat antwoorden. <laughs> Laten we het veranderen met answer me. <laughs> answer me, ja. Dat, ja, het is Amerikaans. Ik zei net answer, awesome, maar dat mag niet. Dat moet answer zijn. Oké. Okay. Ingrid, we gaan praten over zandsculpturen, Europees en kampioenschappen. Een wedstrijd, dus. Klopt, ja. Het. Uh,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 Raadhuisplein. Raadhuisplein is eventjes op het plein bij, tegenover de Hema daar of bij de, bij de kerk, daar is een ja. mooie locatie. Daar is ruimte om te bouwen. Niet in de buitenwijken van Zandvoort? Nee, nee, nee. Het is echt een, uh, de bedoeling om het uh, in het uh, dorp uh, te betrekken. En um, aansluitend uh, daarop kan ik alvast zeggen dat er een uh, bedoeling is om een uh, routeboekje te gaan laten samenstellen. En uh, in dat routeboekje zullen alle kunstenaars zichzelf voorstellen. Ze zullen iets over hun sculptuur vertellen. En uh, ja, dat boekje dat zal uitgedeeld worden aan de mensen die uh, te zijn of Zandvoort zoeken. En uit welke landen komen deze deelnemers? Dat uh, pr uh, project loopt nog. Uh, de Zandacademie is nu met de voorbereidingen daarvoor bezig. De inschrijvingen zijn, uh, dat loopt allemaal via, via hen. Dus daar hebben we totaal hier vanuit Zandvoort geen zicht op.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 Ja, voor mij haalden ze die hekken weg op het moment dat, dat het toch een beetje de einde, einde van de tijd eraan uh, uh, kwam. Het project, uh... Dus het had niet zoveel uitgemaakt meer of die mensen uh, de zandsculptuur gingen beschadigen. En dan zie je dus inderdaad, nou ja, als het niet meer uitmaakt, dan is het ook niet meer spannend. spannend. En dan doen we het ja. ook niet meer. Ja. Misschien voor, volgende, voor, voor deze keer, maar dat moet ik ook niet voor de radio zeggen. moet je gewoon zeggen, nou ze blijven twee weken staan ja, en daarna en mogen daarna ze, weg. ze weg. En dan kan je ze nog een jaar uh, zonder hekken...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 hoe zal er eh, door de bezoekers van de horeca mee omgegaan worden... als daar een zandsculptuur ook in de buurt staat. Ervaring van Zandacademie is dat eh, er dan eigenlijk te veel toezicht is... dat mensen het eigenlijk wel laten om iets te doen. Tenzij hmm. dus nee, ze een borrel op hebben natuurlijk. Ja, maar dan is nog de, de omgeving... speelt dan toch wel mee dat mensen denken van nou laten we het toch maar niet doen. Dus hmm. een beetje de sociale controle. We hebben diverse slooproutes in Zandvoort. Ja, maar we gaan... Wandel <laughs> en slooproutes. <laughs> ja. En hey, hoe lang uh, bestaat al een kamp Europees kampioenschap? Daar kan ik jou geen antwoord op geven. Richard. Hmm. Nee. nee. Oké. Okay. Um, nou, de volgende vraag misschien ook niet. Waar zijn deze nog meer gehouden? <laughs> nee. Nee, <dat>, uh... <laughs> Scheveningen hoor ik. Is het een Scheveningen een keer gebeurd, Gert? Ja, ja. Ik hoor nu Gert van Kuik, ja. die bij ons de bar uh, dienst. Um, ja, misschien de volgende vraag. Zijn Nederlanders er goed in?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 wat apart. Ja. Geval... Maar ik neem aan dat Japanners niet mee mogen doen, want dat zijn geen nee, Europeanen. Ik bedoel, nee, zeg zijn een Europeanen, maar het, dat, dat is wel de nummer één in zandsculpturen. Ik ben wel ja. blij dat je wakker bent, Don. Nee, ik ben daar helemaal bij. We ja, ja. zijn hier ook niet. Australië ook niet. Ook niet. Nee. Ja, nou dat is de voorzitter van de ondernemers en die zegt dat het niet mag. Dan mag het Dan niet. mag het niet, Laat. zijn grenzen. Ja, ja maar even het internationale ja. karakter. Uh, je weet het nog niet Maar Streven jullie naar uh, één afgevaardigde?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 Nou, als we kijken zoals het vorig jaar uh, is gegaan... dan denk ik dat we toch tot uh, eind december uh, plezier kunnen hebben van deze zandsculpturen En misschien nog wel langer. Hmm. Ja. De, de, die van vorig jaar werd in december afgebroken? Volgens mij wel, ja. ja. ja. ja. Heeft er heel lang het heeft er heel lang gestaan. Nou. Het heeft er heel lang gestaan. Het hangt ook een beetje natuurlijk af van, uh, van het weer. Ja. En, en, uh, nee. Nou, dat verwondert me. Dat ja. was ook een vraag. Hoe krijgen ze dat in godsnaam voor elkaar? Ja, ja het is natuurlijk uh, helemaal geprepareerd. Dat, uh, dat heeft in stormen, in regen ja. gestaan en dergelijke... Ja heb je een idee hoe ze dat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 Geen idee, ik heb het, het, vorig jaar het, proces ik niet, uh, het proces vorig jaar niet mee... Uh, nou, ik liep dus, er langs toen ja. ze het bouwen waren... en toen zag ik toch wel degelijk buizen uitsteken... Ja, okay. waaromheen gebouwd... Ja, je moet de hoogte natuurlijk in. Ja, en dan uh, breekt het natuurlijk ja. vrij snel als ja. je het uh, ja. niet doet. Hey, en verwacht u veel uh, mensen van buiten Zandvoort? Ja, de twister, ja. als we kijken dan uh, wat ik heb gehoord over het vorig jaar... wordt het goed bezocht. En gaan we geen aantallen vragen, want dat zullen we achteraf uh, pas kunnen, kunnen melden. Uh, ja, we verwachten toch wel heel veel mensen. Er wordt door de Academie toch wel veel uh, rugbaarheid aangegeven. En, hmm. Dus zij doen ook een stukje peer? Zij doen een stukje peer, ja. Oké, okay, nou...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 En die wordt dan gemaakt. Die wordt dan gemaakt. Er komt eerst een kunstenaar. Die komt dat met zijn schetsen. Die gaat dat tekenen. En uiteindelijk prik je een datum. En dan wordt hij op de plek waar die moet komen wordt gebouwd. Misschien voor ons programma. Goedemorgen, Zandvoort, Sansculptuur, is dat wel? Ja, lijkt me wel leuk. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Nee, ik nog niet En die blijft natuurlijk binnen. Dat kan jaren gewoon blijven staan. En we hebben hier een heel actieve chocolaterie. Die vast van de beelden. Maar hij moet nu al kwijt kunnen. En wat ik nog wel even wil zeggen, is dat het museum. Dat gaat vanaf 15 juni een tentoonstelling uh, wijden aan de zandsculpturen. Ah, oh, leuk. Dus uh, 15 juni tot eind oktober. Toen uh, zei de hele geschiedenis. Uh, de opbouw van een sculptuur. Dus daar kan ook iedereen dus dan naartoe. Dus kunnen ze op de route meteen even naar het uh, Zandvoort naar Oké, okay, nou hartelijk bedankt dat je, dat je ons uh, wilde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 The streets of cobblestone. Neath the hill of a street land. I turn my collar to the coast.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 That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I'm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 De jeugdleden. Hè? De jeugdleden. En uh, Martijn Odieslager, een van de regisseurs, die, zit, uh, die is ook aangeschoven. Welkom, uh, Martijn. Um, Antoine en Martijn doen even samen met één microfoon ja. even ja. draaien af en toe. Ja. Okay. Um, Jennifer, wil jij je even kort voorstellen? Hallo, ik ben Jennifer, ik ben 18 jaar. En uh, ja, ik speel nu voor de tweede keer mee bij de jeugdvereniging van Hildering. Kijk, Antoine, wil jij je voorstellen?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 En nu registreren we. Ja, prima. Nou, ga, kom er even bij. Ik hoop dat je over 10 minuten zo een, beetje, nee, ja. een beetje bijgekomen bent. Ja. Uh, hoeveel jeugdleden kent uh, de vereniging Wim Hildring? Nou, nou, doe ze een gok. Ongeveer um, 13 kinderen denk ik. 13. Ja. Zo, dat is, uh, dat is behoorlijk. Want hoeveel uh, spelers heeft Wim Hildering in totaal, weet je dat? Nou, als je me met de ouderen erbij telt, ja, ja, dat als je bedoel... met de ouderen erbij telt, ongeveer um, rond de 30 denk ik. 30? 30 ja, zo had ik het ook. Maar op, er zijn op, vorig ja. jaar nog wel wat le leden, jeugdleden weggegaan. Anders hadden we nu of zo 18 kinderen gehad. Zo weet je. Ja. ja. Maar ja, die ja. kunnen toch niet allemaal meedoen, toch? Met één uh, voorstelling of zie nou, ik ja, dat kip. Dat een hele grote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 Hmm. Ik heb er altijd wel aan zin. Even voor, uh, wat is ongeveer de leeftijdsgrens voor een jeugdlid? Ik ben de ouder. Vo en dan praat je van, van, van 14 tot 18 ongeveer. Ja. Is dat ook de groep? Ja, ja. Okay. En hoe komen jullie aan leden? Uh, gewoon via mond-tot-mond -mond reclame? Ja, volgens mij wel. Het Vooral via mond-tot-mond. -mond. Ja. Vooral via mond-tot-mond. Ja. -mond. Heel soms in de krant staat het ook, staat ook nog. Ja, lastig, die radio. Ja. <laughs> Zeker. Zo. En hey, jij zoekt jullie nog leden? Nee, op het moment niet.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 Ja. Ja. Nou, daar, daar is maar een beperkt aantal mensen mogelijk om dat te bezoeken. Misschien zijn er wel veel meer. Ja, als je gaat kijken naar uh, 13 spelers of 14, uh, nou ja, daarvan alleen al familie, uh, vult de zaal ja. bijna. Nou, en er zijn er nog wat meer zandvoerters die het ook willen zien. Ja, we hebben drie keer, Volle zaal. Ja, klopt. Drie keer volle zaal. Ja, drie keer volle zaal. Ja, keer volle zaal. Ja. Ja. met de jeugd. Ja, ja. dus ja, al die moeite en dan voor één uitzending. Dat, of uh, uitzending. <laughs> uitzending. Ja, dat is, uh, ja. Dat is uh, radiotaal. Voor één uh, voorstelling, dat is, ja. dat is een beetje zonde eigenlijk. Van al die moeite. Maar oké. Okay. Nou ja, misschien ja. volgend jaar beter. Ja. Maar in de voorgaande jaren uitstrijd. hebben we ook eerst... Ja.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 combi komt, want ik neem aan dat er in bepaalde volwassen stukken ook kinderen, eh, bijvoorbeeld het, het, het, nou ja. of jongeren. jongeren. Wij hebben het nog niet meegemaakt. Nee? Nee. Zijn dat nog plannen? Ja. Of... In 2013 Martijn? geloof ik is het jubileum en dan uh, willen ze wel een soort uh, fusie doen tussen de volwassenen en de kinderen. Uh, dan willen ze echt een hele grote productie gaan maken, dus dan uh, doet eigenlijk iedereen mee.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 Eh, tenminste een variatie op Jack the Ripper. Het is een uh, komische thriller en um, ja, een komische uh, thriller. Ja, nee, met het is uh, met ja, veel moorden. Wat leuk. Ja, het is zeg maar een. Er uh, dus worden moorden ingepleegd, maar er zitten ook weer hele grappige dingen in en uh, dingen gaan fout en nou ligt dan twaalf weer onder de tafel van mensen. Ga ja. <laughs> verder Martijn. Het is gewoon heel erg. Uh,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 Ja, we hebben of, ook of lijken, ja. We hebben een bepaalde acteur ook die allerlei lijken wil graag spelen. <laughs> ja, daarom vroeg ik het ook. Dat lijkt me een geweldige rol. Uh. Jij zou ook wel eens lijken willen spelen, zo? Ja, dat is, dat is heerlijk, ja. ja. Een heleboel mimiek. dat <laughs> ja, het is wel heel moeilijk. Ja, wat, ja, dat, uh, het maar gaan. dat zijn jonge vrouwen. ik kan dat niet In dit stuk zijn het jonge vrouwen die vermoord worden. Ja, ja klopt. Dat is waar, ja. Hé, hey, en uh, wanneer... Uh, wanneer uh, Gaat het allemaal uh, zich afspelen? Uh, 21 april is de voorstelling. S'avonds? Dus, ja, om 8 uur. 8 uur. In, de... In de krocht? krocht. Ja, en uh, kaartjes zijn nu ook verkrijgbaar bij de Bruna. Voor het eerste keer hebben we voorverkoop. En uh, ook op de avond zelf bij de krocht als er nog kaartjes over zijn. Oh, precies over een week dus. Uh, dus het ja. wordt hollen naar de Bruna.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 En heel veel succes, hè? volgende week zaterdagavond. Een heel, een zaterdag volgende week een beetje nerveus rond te lopen. <laughs> ja, maar in ieder geval valt komen. wel mee. Ja. Jullie zien de relax daar. Oké, okay, bedankt voor jullie komst en heel veel succes. Ja, tot volgende keer. Tot het ja, jaar misschien. Donderdagavond. We hebben de jeugd aan tafel, dus we gaan met een wat jeugdig muziekje door. Want donderdagavond... Tijdens de 3 FM Awards wonnen ze 3 awards, waarvan één voor de beste band. Raccoon no mercy She walks in en says, Come on, let's have it. Springs out the worst you can be. Let's good day for a bad heavy.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 Uh, Ananda, wil jij even voorstellen verder wie, uh, wie of wat je bent? Ja, nou, ik ben Amanda Mens. Ik ben op het moment vierde jaar student maatschappelijk werk- en dienstverlening. En twee jaar geleden heb ik dus bij Fons uh, uh, onderzocht hoe de kust toegankelijk is voor mensen met een beperking. Oké, okay, en dan heb je daar ook een beetje je hart bij met ja. dat soort onderwerpen. Ja, zeker. Frans, wil jij je even voorstellen? Ja, nou ja, dan herhaal ik ook. Fonds Hoenderdos, met een D. Um, werkzaam voor het web. <coughs> en het web doet eigenlijk alles op het gebied van gehandicapt en chronisch zieken in de gemeentes hier in Zuid-Kennemerland. En dat betekent dus aan de ene kant zijn dat. Uh...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 Uit jouw laatste woorden begrijp ik dat, beloning en, en dergelijke. Het is niet alleen het vervoer. Nee, zeer nee het gaat echt over mensen. Je kunt een chronische ziekte hebben, MS bijvoorbeeld. Je kunt, uh, je kunt alle overige handicaps hebben. Dat ja. heeft invloed, dat heeft zijn kenmerken. Waardoor je soms lastiger ergens gebruik van kunt maken.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 volledig in dienst, neem ik aan? Uh, of hoe moet ik dat zien? Ja, of... het is een stichting en ik uh, zet me namelijk actief in voor het hebben. Ja. Ja, betaalde kracht of ja. uh, onbetaalde kracht? Ja. Zijn er nog meer betaalde krachten om een nee, beetje beeld nee, te, te een beeld te krijgen? Vrijwilligers. Ja, Hoeveel nou, vrijwilligers? Nou, ik denk ongeveer dertig zou ik zeggen. En dat zijn vaak mensen met ervaringsdeskundigheid. Dus mensen die zelf een oh, handicap ja. ja, hebben. Ja, ja. Die dus een deskundigheid inbrengen en hun kennis inbrengen.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 Hey, we gaan even naar uh, de bereikbaarheid uh, van de kust, want daar, uh, daar zijn jullie uh, hier voor. Um, als specifiek onderwerp, ja. Als specifiek uh, onderwerp, want jullie doen heel veel, maar het gaat nu even, gaan we inzoomen op bereikbaarheid kust. Wat is, uh, wat is jouw visie uh, op de toegankelijkheid uh, van de kust voor de gehandicapten en ziekte? Huh? Of Amanda, ik weet niet.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 En daar hebben we gelet op de bereikbaarheid, de bereikbaarheid uh, en de toegankelijkheid. Dus hoe kan je er komen uh, als je er bent? Uh, hoe zijn de voorzieningen dan? En als je op het strand bent, ja, waar kan, waar kan je dan naartoe om toch het strand te bereiken? Um,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 Een andere verbetering die ik zou zeggen is uh, de boulevard zelf. Daar uh, ja, is het moeilijk zichtbaar wanneer een trappetje gaat komen of niet. Ja. voor mensen met slecht zicht is dat helemaal uh, moeilijk om te volgen. Ja. Hmm. ja, Maar het begint natuurlijk al als ik vanuit Haarlem naar Zandvoort wil. Ja. Wat voor vervoermiddel kies ik? Ja. Ik kan me voorstellen dat een bus wat lastiger is dan een trein. Nou ja, we, we hebben dat uh, inderdaad bekeken... Um,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 Nee. Stond het er ook bij? Want hij heeft wel een strandrolstoel. Oké. Okay. En het grappig dat hij daar geen. Uh... Want ja bereikbaar is. Ja, we zijn toen alle strandtenten afgegaan en misschien dat in die twee jaar weer iets veranderd is. Of, ja, ja, het zou kunnen. Ja. Ja. ja, maar Richard, het gaat ook om plaveisel. Het hoeft misschien niet eens zo erg stijl te zijn. Maar ja, als het, het heel hobbelig ligt, is ja. en bol loopt dan en, en, en, en is het ook al lastig om eraf ja. te komen. Ja, Want in Noord, bij de reddingspost Noord ligt ook een brede afgang waar alle strandventers afgaan. Ja. Maar die is niet zo geweldig qua plaveisel Nee, je, je kan naar links of naar rechts ja. afbuigen en ja. natuurlijk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 ...de rolstoel door de bus rijdt... Hè? Dus, ...en daar waar mogelijk moeten mensen ook overstappen van de rolstoel... ...het is een goed en veilig vervoerssysteem... ...worden hoge eisen aan de auto's gesteld... ...chauffeurs krijgen goede cursussen... ...want dat helpt natuurlijk ook, die moeten weten waar het over gaat. Ja, uh... Even, hoe zit het daar? Moet je van tevoren je strandbezoek plannen? Oftewel bij BIOS bestellen voor de volgende dag? Of als het uh, mooi weer is... Oh, ga vandaag naar het strand. Laat je bellen. Ja, nou, dat is een mooi iets. Het is, uh, nou, vooral eerst... Uh, het reserveren tot, tot een uur van tevoren is mogelijk. Uh, een uur als, van tevoren? Oh, ja, prima. Uh, aan te raden is natuurlijk als je weet dat je gaat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 Chronisch zieken in zuid kennemerland Dus mensen die op leeftijd zijn, in principe niet, neem ik aan. Die nou, moeten dat ze allemaal zelf. Nee, maar wacht nou, dus even, er zijn, hij heeft het over OV-taxi en jij hebt het over het web. Het zijn twee verschillende. Ja, maar het web is ook ov -Taxi, ja. Maar over taxi, dat is een bedrijf wat dus iedereen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 Uh, wat je kwijt wil. Misschien neem een OV-taxi. Ik heb hier een nummer staan. Misschien kan je dingen noemen. Uh, je, bent, je valt nu helemaal stil. Nou, stil nou, de WMO-raad zou die graag een oproep aan doen, denk ik. Nou, denk de, ja, de OV-taxi zou ik zeker als, als, als oproep zeggen gaan weer gebruiken. Die heeft, Noem het uh, nummer even als je wil. Uh, ja, dat zou kunnen, Zal ik het nummer even? Worden. 0900 8694. 0900 8694 voor de OV-taxi.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 Amande, Amanda, bedankt voor jullie warm pleidooi en voor jullie uitleg. Bedankt dat jullie gekomen zijn. En sterkte met het uitdragen van de boodschap. Nou wel, hartelijk dank. Okay. Wij zijn aan het einde gekomen van het eerste uur, Richard. We gaan straks verder met Carl Simons over het genootschap, Frans van Ede over kunst en Sandra Kluiskens over Sam's Kledingactie. We gaan een frisse neus halen in Zandvoort, al of niet met ov taxi De Hollywood Mm -hmm. the air that i breathe okay